...met het NOS Journaal. Premier Rutte neemt afstand van opmerkingen van PVV. In de nasleep van de moordpartij in Noorwegen noemde Wilders moskeeën onlangs haatpaleizen... ...en D66-leider Pechtold zei dat Rutte daarop moest reageren. Rutte noemde de uitlating van Wilders een verschrikkelijke uitspraak die te ver ging. Maar hij voelde zich niet eerder geroepen actief de media te zoeken om afstand te nemen van Wilders.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 Doordat jongeren experimenteren met roesmiddelen en medicijnen komen er steeds vaker gevallen van vergiftering voor, schrijft het NIVC, het Nationaal Vergifteringen Informatiecentrum, in zijn jaarverslag. Geneesmiddelen tegen ADHD, zoals Ritalin, worden gestikt als pepmiddel en dat leidde vorig jaar tot 34% meer vergiftigingsgevallen. Maar ook het aantal vergiftigingen door het overmatig gebruik van hoesdrank met een geestverruimend effect, Pado's en noordmuskaat, groeide. In het ziekenhuis in Tilburg is een patiënt van 40 door drie vrouwen mishandeld. De man die een verkeersongeluk heeft gehad zou op de kermis een dochter van een van hen hebben mishandeld. Zelf zegt hij dat hij alleen maar een paar vechtende vrouwen uit elkaar heeft gehaald. In het ziekenhuis gingen de vrouwen hem te lijf onder meer met een knuppel. Verpleegkundigen hebben de drie overmeesterd en aan de politie overgedragen.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 De aan. Dus, nou. En eigenlijk is het ook wel stilte voor de storm. Want de tweede uitzending, tweede helft van de uitzending is natuurlijk helemaal de storm heel nog voorbij waard En nou gaan we nu luisteren naar stop de tijd. Want iedereen wil natuurlijk nog een uur naar ons luisteren. En dat kan omdat wij nu de tijd stoppen. Ja, stoppen wij gewoon nu even de tijd. Nu gewoon, wij twee. Stoppen, stop de tijd. Komt die, Marcus, hadden stop de tijd. Stop. Tijd. Ik wil niet dat vanavond Straks weer morgen wordt Dat dit moment ooit Tot een ver verleden wordt Ik wil het nooit meer kwijt Stop de tijd het leven bracht ons samen op dit punt van acht Ik er ervan gedroomd Maar ik had nooit verwacht tot Elke stap en elk besluit Dat ik tot nu toe lang Mijn lijden zou maar weer. Met jou en Van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 Scheen, maar na het breken van de dijken ging men denken naar ik mee. Zolang golven overheersen, was van droogte en van tijd, zo kan ik niet overleven in groene zekerheid.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 Maar dreigen, laat het begrijpen naar de keel Alleen voor ons, wij watermensen, moeten het water Mensen van de 3S was dat. Ja, alle maar op. Daag. Doei. Die Wat mensen die, van de 3S, dat die. is nou echt een nummer waarvan ik denk: van oh, die Wou, wil ik het daar maar nooit meer horen. Nee hoor. Nee, dus, ik heb wel een, een, lekkere lekkere. een heerlijk nummer. Is dat. De 3S is sowieso best wel goed hè. We hebben echt de 3S dit jaar ook wel best wel veel gedraaid. We hebben bijvoorbeeld uh, rond het Songfestival hun nummer Never Alone heel veel gedraaid. En uh, Je Weg Nooit Alleen is natuurlijk de Nederlandse versie. Oh. Over verschillende versies van een nummer gesproken hè. Ja. En uh, er wordt nu een microfoon goed gezet Wie van jullie is nou echt grote, hele grote fan van Adele? Adele, die met A-D-E-L-E -E. Martin Martin. Hey. Ad nee hey. Gijs, hey. jij bent een uh, grote fan van Adele en uh, jij kent dit Groen nummer geen Je bent fan van haar Gijs is de grootste fan nou, De rest is allemaal achter dus die zijn allemaal kleiner Maar in ieder geval, jij, jij, jij bent wel fan van haar, toch? Ik ook hoor, je mag ervoor uitkomen We hebben hier geen kasten maar goed. Maar jij kent het nummer niet You Now niet. Jammer, ik liep dat we geen kast hebben. Nee, dat is heel jammer. Niels. Ik kan er weer niet uitkomen. Zouden we er samen uitkomen? Um, ja, dat is wel leuk. Met Niels, ik en Niels. Gezellig. Nee hoor. Je hebt natuurlijk ook uh, niet You Now. En niet You know is natuurlijk van John Mayer en uh, nog iemand anders. Waar ik de naam heel even van kwijt ben, omdat mijn headset de hele tijd uitvalt. Maar dat maakt niet zoveel uit. Uh, dus gaan we nu luisteren naar niet You Now van Adel. Dankjewel Niels. Hier in het toppertje. Goed zo. Uh, Sorry, sorry. Let mm -mm -mm. me stop for me. I can't fight it anymore. Yeah. And I Out the top. Yeah. I'm running through these houses like Trino. I got that devilish blue. Rock and roll. No halo. We party rock. Right? Yeah. That's the so cool that I'm whipping on a ride right. to the top. No way or our Zeppelin. Hey. Party rock is in the house tonight. Ooh. Everybody just have a cool time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a time. Cool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 Put, put Ja, Party Agenda shuff, Van L.M.F. Auw. En dan hebben we jou. En Daarvoor James Moores en Valerie. En Need You Now van Adele. En uh, wat doen we elke dag? Slapen. Ja, maar wat wil je zeggen, jongen? Hahaha. <laughs> <laughs> <laughs> Ik elke dag. Ja, yeah. yeah. every day we shuffling. Nee, dat is niet. Oh, Sorry. Um, ja, wie hebben, we nog meer in de gehad, wie hebben wij nog meer in de uitzending gehad, Niels? Wie we hebben wij nog meer in de uitzending gehad? We hebben Bas van Alf van de Eredivisie Live ook al een keer gehad. Precies, die. Ja. Die was ook wel erg aardig. Die gaan we ook wel in het nieuws we nog wel een paar keer gespreken, denk ik. Ja, we hebben, wat ik al zei, Kloen. Kloen vond ik wel heel leuk ook. die zat in een restaurant en die moest dan ook alweer heel snel aan zijn volgende gerecht. Dus die hebben we echt maar, ik denk, vijf minuutjes gesproken of zo. Ons allereerste interview, weet ik nog hoe lang dat duurde. 20 minuten Goed zo Goed zo Dat was echt het allereerste interview Dat liep uit Een tweede interview ook Wat um, was ja. het langste interview? Het was het langste interview Een half uur met Rita Verdonk En ze viel toen ook nog tussendoor weg Klopt En toen heb ik het ook nog Een beetje uh, voor het blok gezet En wat, uh, geef eens een samenvatting Wat je met Rita Verdonk hebt, hebt nou een, Rita Heb gesproken ik, uh, Ja, gezien, Gesproken Nou, toen was dat uh, Bezuiniging op het cultuur Heel erg aan, uh, aan, aan, In het aanbod In het nieuws In het aanbod In het nieuws en daar heb ik ook een beetje op aangevallen en zo in over, uh, over dat zij zorgen dat allochtonen een beetje in een verkeerd hoekje komen te staan. Terwijl ik ook bewijs hier dat het, dat het ook anders kan. En dat, ja, dat vind ik ook gewoon. Deze meneer krijgt geen Geert Wilders. Nee, maar ja. weet je wat ik vind van, van meneer Wilders? Als hij nou echt uh, de kut zou hebben, wat zou zeggen, de goods, de bal de inderdaad, dan zou hij gewoon hier in de uitzending komen en met mij praten. Maar dat durft hij denk ik ook niet. Waar heb jij zo'n punt Maar Eerst proberen. Eerst proberen. Wie niet, regelen, wie niet waagt, wie niet wint. Daarom laten we het jou regelen. Ja, daar laten we Niels van de Nauland lekker Nederlands tegen. Precies. Eh, wat Niels is ook een, een Nederlandse naam. Ja, Niels. Nee. is de Noors of zo? Zweeds. Zweeds. Nielske. Niels. Niels. Niels. Gaan we doorgaan? We gaan af met, uh, Gijs, die Gijs ja. gaat ons bemoeien met het draaiboek. Nou, dat vind ik goed, door Gijs. We gaan door. Speciaal ook weer voor jou. We draaien echt alleen maar nummers voor Gijs deze uitzending, hè, Niels? Ja. ja gaan luisteren naar ja als ik nou een keer een nummer wil aanklikken dan mag het weer niet oké oké okay, Niels alsjeblieft jum, jum. we gaan luisteren naar uh, Chariot van Gavin the Crown maar dit is Mr Sex Beat <laughs> van Alexandra Ten <middels> The sun was your shallow energy oh. There is a living promised land Even over the of sand See Ja, dat is Naast nou zo jammer is Nou Nou, er is één yellow ding Wat ik me nu echt jammer. In me opkomt Dat is geel. Nee, dat is de zon En waar is de zon nou al een paar weken? Want de zon is ook echt geel Ja, vanaf de aardig zien wel Maar vanaf dichtbij zie je een beetje rood je achtergrond, dat is natuurlijk allemaal vuur Hè? Dat was Jello van Goalplay En Goalplay is dan wel weer een hele leuke ja, hoe noem je dat? Verspreking met de zon, want gold is natuurlijk heel koud en dat is een koude plaat. Daarvoor de je Gavin DeGraw met Chariot en daarvoor de Alexander Stan met Mr. Sexabit En daarvoor je de Party Rock Anthem van LMFVO. LMFVO. Dus. LMFVO. Geweldig. LMFVO. We gaan nog heel eventjes luisteren naar, als piep dicht houdt, naar Marco, we zaten voor een lach. Voor één lach. En daarna gaan we nog eventjes luisteren naar, ja. Van ja, na nou een fragmentje inderdaad. Eigenlijk kunnen die nu al doen, dat fragmentje. Denk dat ik. Dat staat mooi. Dat staat mooi, hoor, op mijn cv. Dan is het heel even zoeken. Als het goed is, is het hier ergens. Ergens, hoor. Ik moet heel even zoeken, Ik had hem staan maar hij is... Per ongeluk doorgespoeld. Wow. Zullen we dat fragmentje mij even laten tot het hierna? Hij is prongelijk doorgespoeld, dat is mm. ook heel leuk. Dus we zitten nu al tot afgekeerd, maar ja. Komt goed. Misschien volgende week anders. Komt um, goed, schatje. Ja. Niels, we hebben bijna alle koffers gehad Ja. en aangezien... Moet ik er nog een koffer dan? Nee, dankjewel. Graag niet. Man in the mirror. Nee, Oké, jij ook niet Gijs? Maar welke koffer vond je nou goed? Man in the mirror. Die vond ik inderdaad wel goed. Ja? Ja. En voor de rest? voor de rest. We hebben Adel gehad. Uh, nee, die voelt niet zo sterk. Hey, we hebben Bruno Mars gehad, vond je ook niet zo sterk? Nee, vond ik vond ook niet zo sterk. Ik vond inderdaad Man in the Mirror ook goed. En jij, Martin? Man in the Mirror, zoals ik net al zei. Zoals jij net al zei. Zoals ik net al zei. Dat okay. zegt hij nu, maar. <laughs> en Valerie van James Morrison, die zijn we ook vergeten. Valerie. Zou je normaal willen doen? <coughs> Alsjeblieft. Oké. Okay. Uh, en dan hebben uh, we horen naar Mark was dat nog het Guru Joss project. Infinity. Infinity. Ja, die. Gaan we eerst luisteren naar Marco Bazzato en dan uh, komen we er weer in. Dan besluiten we welke Marco Bazzato nummer het beste is en die draaien aan het eind van de uitzending nog één keer. Toch? Dat is toch goed? Dat is heel goed. Vind ik een goed idee. Gaan we nu luisteren naar Marco Bazzato voor één lach. Dag mijn hand, kijk me aan, je hoeft niet meer bang te zijn, geef maar hier dat gewicht. Van nu af aan is het van mij Zie de zon lacht naar jou Laat je verblinden Laat je gedachten maar stelen Voorgoed van een ander zijn Jij bent nu veilig bij mij Op maar weer Dat jij ooit als kind hebt gekend Pak mijn hand Kijk me aan Jij bent nu veilig Dat was dus voor een lach ja, maar dat... <lacht> Martijn, je moet even kijken naar het ene oor <laughs> wat, wat, wat. Dat ziet hij net Nu is oor is afgevallen Maar dan niet van zijn hoofd Maar van zijn oortelefoon Dat, dat ziet oortelefoon, er dan weer uit koptelefoon. Ik noem het een oortelefoon Want een koptelefoon is hetzelfde Want dat, dat is geen telefoon voor je kop Maar wel voor je oren Laat ik, daar, laat ik het daarop houden Welk nummer vond Gijs het beste? van Mark alleen, hè? We hebben stop de tijd voor een lag, uh, stilte voor de storm en was mij gehoord. En nog een keer stilte voor de storm, dat, uh, ja, dat ging fout door mij. me een beetje van. Je moet mij niet in de laatste uitzending op de verder Ja, Sorry. Deze nummers. Nee, oké. Okay. Maar als je zou moeten kiezen, het is je laatste kans, je mag nog één ding kiezen voordat je doodgaat. Geen van alle. Geen van alle. Ja, en Zou je Zo. voordat ik dood ging stop de tijd doen? Zodat ik, uh, yeah. Kijk, hij is dus slim. En jij Niels? Ja, ik zou ja. denk ik ook voor stop de tijd gaan. Oké, okay, um, Gijs heeft toch wel een belangrijke stem. Ik ga voor was mij. Nou, doe dat ja, voor okay, mij ook maar. Nee, stop de tijd. Nou, misschien is dat inderdaad je. wel even nodig. In <laughs> ja, de... <laughs> ja. Dank je. goed idee. Dus, um, Gijs. voor mij, doen we. Ook, dus 3-1. Leuk, aardig. Ik ga aardig. nog aardig. één keer vriend uitnodigen hier. Die. Dus nou, dan, dan doen we aan het einde. Dat is ook wel een leuk, leuk afsluiten voor dit seizoen. Stop de tijd. Toch? Dan gaan we nu luisteren... Ach ja, nou. gaat dat in? Gaan we eerst luisteren naar de Bureau Just Project met de Infinity, die heb ik ook al heel lang niet meer gehoord. Dat was Infinity, Infinity 2008. En daarna horen we Rowan Keating met Yusuf, om het uh, mijn, mijn vrienden goed te houden, met Father and Son. En dat is iets anders dan Father and Friends van Alan Clark, natuurlijk. Dus uh, laten we maar beginnen met de Bureau Just Project. Komt-ie. Relax. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity, infinity. Key philosophy A freak like me just needs infinity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 of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I I'm no.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 Things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. and this day. Ja, Yusuf en Ron Keating met Father and Son. En dat is alweer de laatste, het laatste oude nummertje. Ja. Ik zal nooit meer nummertjes zeggen, heb ik <lacht> ook belacht. Uh, nee, dit we mochten nooit meer zeggen, Dat was een lekker nummertje. En we gaan nu luisteren naar het nummer. Dat mochten we niet meer zeggen, maar dat doen we toch. Um, ja, Niels, wat vind jij het beste nummer? Jij mag als laatste kiezen. Dus, Scheis, wat vind jij het beste nummer? Van. Van de oude nummers, dus uh, bijvoorbeeld uh, Ron Keating wat je net hoorde, of Coldplay met Yellow, je kan kiezen uit Kevin de Grum, en Chariot uh, Nico, nou, vanuit Infinity. Ik weet hem al, Chariot Infinity. Oh. Jij? Chariot? Infinity. Infinity Jij? Ja, hetzelfde Hetzelfde Nee, ik weet niet Nou wacht, ik vind uh, de laatste ook oh. wel chill Ja, ik ook Maar het is wel een heel verschil, want Het laatste is, weer gewoon ja. gewoon rustig noemen. Ja. En ik vind het iets meer een soort dance nummer. We moeten het vrolijk afsluiten, dansen. Ja, het is wel dat ik zeg dans. dance. Ik zeg ook dance. Ik zeg uh, we sluiten af met eh... Uh, Party Rock Anthem. Nee. Met leiders. Maar die is niet oud. Met leiders, ja. We gaan afsluiten met leiders. Dan gaan we nu Mark zaten met stop. Dat trein nog één keer uh, draaien. Voor de derde keer. Maar dan mag ik ja, niet. Ja. Voor de tweede keer, Niels. Oké. Okay. En dan uh, wensen wij jullie een hele fijne vakantie. Ik ben er volgende week. En ik tot over vier weken. Ja, en Niels tot over vier weken. was een genot om dit seizoen met jou te maken, Niels. Top. Graag nog een seizoen. Is goed. En uh, ik hoop dat jullie twee ook nog wel een keer komen. Nee, Gijs niet meer. Nee, nee, ik liever li li niet. Martin nee. komt ook niet meer. Ja, het is een ramp. Ja, een ongelooflijk. ongelofelijk. Nou, tot, uh, tot volgende week voor mij en uh, tot over vier weken voor Niels. De mazzel. Gaan we nu luisteren naar Stop de Tijd en daarna naar na Bruno Mars Futuring Bad Meet Evil. Met, met leiders. De leiders. Tot ziens. En uh, stop de tijd.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 Wij zorgen wel dat dit moment verdwijnt gaat, want anders hebben we geen tijd meer voor leiders. Dus, uh, dag Marco, veel plezier. Ook een fijne vakantie voor jou. Dan gaan we nu luisteren, speciaal omdat het de laatste is, met naar uh, ja, Niels, gaan we naar luisteren mag je wel zeggen. Naar leiders van uh, Bad Meat, Evils en Smash. Mars. Hij is voor jou hoor. Dankjewel. The sky full of light. Eyes. By the time you hear this, I will know. Already spiraled up I would never do nothing to let you cowards fuck my world up If I was you, I would duck or get struck Like lightning fighters, keep fighting Put your lighters up, point them skyward. uh, had a dream, I was king I woke up, still king This map games, nibble is mine, but the king. Till nobody else even fucking feels me Till it kills me, I swear to God I'll be the fuck but listen, this music there is Or there ever will be Disagree, feel free But from now on, I'm refusing to ever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 Waiting for him to drop dead, was it? Or was it cause some bitches wrote him off, little hussy ass? Cause as fuck, I guess it doesn't matter now, does it? What difference it make, take? To get it through your dick's calls to this so day Some bullshit people don't usually come back this way From a place it was dark as I was in just to get to this place Now let these words be like a switchblade to a haters' rib cage. And let it be known that from this day forward I wanna just say thanks Cause your haters what gave me the strength So let them bitch raise Cause I came a five 5'9", but I feel like I'm 6'8 This one's for you and me